4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een explosie en een brand in Brummen in Gelderland... zijn twee doden gevallen. De explosie was even na 1 uur vannacht... boven een eetcafé en partycentrum. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Ook is niet bekend of er naast de twee slachtoffers... nog meer mensen in het pand waren. De brand in Brummen was rond 3 uur onder controle. Bij het blussen waren korpsen uit Apeldoorn, Eerbeek en Zutphen betrokken. Het Syrische leger gebruikt geregeld brandbommen... zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In een jaar tijd zijn er zeker 56 aanvallen met brandbrommen geweest. Onder meer op een school in de provincie Aleppo. Daarbij vielen eind augustus 37 doden. De aanvallen met bijvoorbeeld witte fosfor leidden tot ernstige brandwonden. Een arts vertelde over een jongen wiens lichaam voor 90% verbrand was. Alleen zijn ogen bewogen nog. Hij overleed voordat hij naar Turkije kon worden overgebracht. De Syrische brandbommen zijn nog gemaakt in de Sovjet-Unie. Human Rights Watch vindt dat Syrië onder druk moet worden gezet... om ze niet meer te gebruiken. De tropische storm Haiyan heeft het noorden van Vietnam bereikt. Verwacht werd dat Haiyan, die geen orkaan meer is, het midden zou treffen... maar hij veranderde van koers en trok over zee naar het noorden van Vietnam... Op veel plaatsen is daar de stroom uitgevallen... maar berichten over slachtoffers zijn er nog niet. In Centraal-Vietnam waren zo'n 600.000 mensen geëvacueerd. Die kunnen nu weer terug naar huis. Op de Filipijnen heeft Haiyan duizenden slachtoffers gemaakt. Alleen al op het eiland Leyte zijn naar schatting... meer dan 10.000 doden gevallen. Uit het rampgebied komen veel berichten over plunderingen. Mensen die op zoek zijn naar voedsel... roven winkels en magazijnen leeg... en ook vrachtwagens met voedsel van het Filipijnse Rode Kruis... zijn geplunderd. Het weer, het is droog, minimaal lokaal rond het vriespunt en er kan mist ontstaan. De dag begint droog met in het oosten nog wat zon. Later gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Het wordt 8 aan 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De nacht van, de nacht van... Het goede leven de nacht van de nacht van met Adelien natuurlijk. Ja, ja, jullie moeten wel wijs ja, mee. mee ja, we zijn nog op We live op de radio. Cool. We live je niet. Ja, die dingel is perfect. Hartstikke <laughs> leuk. spontaniteit. Je zit ja, op de radio? Ik dacht dat er geen oefening was blijf altijd vol om moeten lachen. Dat was de kick natuurlijk. Hè. Goed, hoorspel uh, op herhaling. Eentje uit 1998. Titel: Dossier Ronald Ackerman. Het is een docudrama geschreven door Suzanne van Lohuizen. Trouwens, uh, oorspronkelijk als theatertekst. Hè. Het is een fictieve dialoog tussen een uh, verpleegkundige Judith en uh, AIDS-patiënt Ronald. Die, tot zijn overlijden, die zij tot, tot zijn overlijden verzorgd heeft. En eh, de dialoog vindt dus plaats als Judith net thuis is gekomen... van de begrafenis van Ronald... en hij plotseling als een geest of een hallucinatie bij haar in de kamer staat. Ja. in je kamer. Je eigen kamer. Dat je net terugkomt van de begrafenis. welke dansen en schreeuwen en zingen van opluchting... dat je dat niet doet. Omdat je daar te fatsoenlijk voor bent. Omdat je weet dat je niet zult zingen... maar zal janken als een hond. Dat je in je jas aan de kapstok hangt. Dat je koffie in de filter doet... en het water door naar lopen. Dat je het dossier uit je tas neemt. Dat je in die tas een pakje bovazen vindt... waarvan je je niet kan herinneren dat je erin hebt gestopt. Dat je opschrijft. Op 6 mei 1994 is Ronald Akkerman, 34 jaar, gestorven aan de gevolgen van aids. Rustige, krachtige letters. De dood is ingetreden na het toedienen van een dosis van 10 cc-fentanyl. De patiënt had daar herhaaldelijk en bij volledig bewustzijn om verzocht. Goed handschrift. dat dus je het gevoel hebt dat je zal stikken. En dat dan... heel zachtjes... de deur open gaat. Je verwacht niemand. Je hebt geen logé. Je hebt geen kat. Je hebt geen vriend. Je had een, maar die heeft de sleutel teruggegeven toen hij wegging. En dat hij dan binnenkomt. Ronald? In zijn kamerjas. Een beetje afwezig. Ronald? Een beetje verstrooid. Hé, hey, Nachtegaal? Hij noemde je altijd Nachtegaal. Dus jij bent het. Je haatte dat. Dat dacht ik wel. Wat doe je hier? Ik zoek mijn sigaretten. Ze lagen op het nachtkastje. Ik dacht. Net iets voor Nachtegaal om ze mee te nemen. Ik kan me niet herinneren. Conalazen. Ach. Kijk, daar liggen ze. Niet die jokken nachtegaal. gaan. Ik heet Judith. Heb je een vuurtje? Dat je wilt dat hij weggaat. In de keuken? Dat je bang bent. Oh, een leuk flat. Dat je denkt dat je gek wordt. Hey, je vindt het toch niet erg als ik rook? Je rookt je maar dood. Niet katten worden nachtegaal. te gaan. Ik vond het een mooie begrafenis. Jij? Iedereen was er. Zelfs pa. Dat had ik niet verwacht. Een oude stijfkoop. Hij zag er niet goed uit. Moe. Oud geworden. Zoals hij daar stond. Tussen al die nichten. Om je dood te lachen. Hou ermee op, wil je? Dat je je omdraait om hem niet te zien. Dat je je eigen hart hoort bonzen. Dat hij dan gewoon weer voor je staat. Wat wil je? Ben je niet blij me te zien? Eerlijk gezegd, niet nee. Goed zo, nachtegaal. Eerlijkheid voor alles. Maakt niet uit, de waarheid moet gezegd. Al is het maar omwille van de waarheid. Ik wel. Ik ben blij je te zien. Je bent mooi. Weet je dat? Je bent mooier dan ik dacht. Je hebt nooit naar me gekeken. Vergeet niet dat ik bijna blind was. Je gaat aan tafel zitten. Je haalt diep adem. Kom weer, Judith. Er is niets aan de hand. Je hebt een zware tijd achter de rug. Misschien is het allemaal te veel geweest. Je bladert in het dossier. En er is niets aan de hand. Dat geeft je houdt vast. 23 maart 1993, 10 besprekingen. Een week C is een vraagmiddag koning van een patiënt die CMV, retinitis, heeft een ooginfectie... is in het ziekenhuis behandeld, wordt de kat aangebracht... heeft twee keer assistentie nodig bij het aanbreken van het infuus... het overigens niet aangewezen op hulp, niet uitgesloten... ja, zelfs waarschijnlijk dat de zich in de nabij... of wat verder toekomst zal uitbreiden. Zie je? Voor mij was je een schim die door de kamer schuifelde... Een schim in een schort. Hoe kon ik weten dat jij zoveel sproeten had? Raak me niet aan. Maak je geen zorgen. Hallucinaties zijn niet besmettelijk. Ga weg. Ga alsjeblieft nou onmiddellijk meteen weg. Ik ben er net. Wil je koffie? Dat hij kopjes pakt. Welke suiker? Dat hij koffie schenkt. Dat je naar hem kijkt die denkt: dat heb ik hem nooit zien doen. Omdat hij dat toen jij bij hem kwam al niet meer kon. Dat je ineens zeker weet dat hij er is. Dat hij er altijd zal zijn. Dat hij een deel van je geworden is. gaat dat nu juist is wat je kostte, wat het kostte, hebt geprobeerd te voorkomen. Suiker en melk? Ja. Kijk uit, het is heet. Je pakt het kopje aan. Je houdt het vast tussen je twee handen. Zolang als het kan. Dan laat je het vallen. Nachtegaal toch, zo ken ik je niet. Hij loopt door je kamer alsof hij nooit anders heeft gedaan. Ja. Leuke flat Vrolijk Kleurige gordijnen Een vaas met bloemen Een vaas met bloemen Alles goed verzorgd In orde Dacht ik wel Altijd gedacht, die nachtegaal Die heeft het voor elkaar, die weet hoe het moet Die krijgt geen aids Daar is er veel te keuren voor Ja toch? Het zijn toch alleen slechte mensen die Aids krijgen? Hij neemt de rouwkaart die op de schoorsteen staat. Op 6 mei 1994 heeft Ronald Ackerman de strijd tegen Aids opgegeven. We zijn allemaal erg verdrietig. Jij ook, nachtegaal. Geef het maar toe, jij ook. Ik kijk naar je rode handen. Hé, hey, nachtegaal, je houdt. Noem mij geen nachtegaal. Toch wonder. Hoe lang kennen we elkaar nu helemaal? Maar toch leek het bijna een huwelijk, ja toch? Als je dat een huwelijk wil noemen. Oh, toegegeven, het was niet een van de beste soorten. Ik ben niet zo goed met vrouwen, weet je? Ja, dat weet ik. Ah, we konden goed ruzie maken, is ook wat waar. Waarom ben je in godsnaam gekomen? Wie zal het zeggen? Om nog wat te kibbelen. Voor, uh, ik zou maar zeggen, uh, voor mijn zielenrust? Vraagt iemand ooit naar mijn zielenrust? Jij ging dood, ik heb voor je gezorgd en jij ging dood. Jij ging voor. Verd... Niet vloeken nachteraan. Ik vloek als ik dat wil. Waarom deed je het? Wat? Voor mij zorgen. Het is mijn werk. Dat vind ik nou zo fantastisch van jou. Je professionaliteit. Die onuitstaanbare professionaliteit van je. Je zat in mijn wijk. Heb ik even geluk gehad. Niemand wilde. Iedereen was bang. Jij niet? Ik ook. Dick was razend. Hij wilde dat ik weigerde. Hij wilde dat ik niet zou gaan. We hadden plannen. We zouden trouwen. We wilden een kind. En ineens wilde hij daarmee wachten. Hij vond het niet verantwoord. Ik mocht het niet aan zijn familie vertellen of aan zijn vrienden. Het liefst zou hij het me verbieden. Ik zeg, jij hebt mij niks te verbieden. Die eerste keer dat je binnenkwam... dat opgestoken haar... die speld. die alles op zijn plek moest houden... deed dat geen pijn? Je haar trok je velhaast van je hoofd... die glimlach... Die van mij zal je niets te weten komen glimlach. Die met mij is niets aan de hand. Ik vind dit heel gewoon. Ik vind Aids heel gewoon. Ik vind homo's heel gewoon. Ik ken ze wel niet, maar ik vind ze heel gewoon. Die glimlach. Ik was zenuwachtig. Vind je het gek? Ja, ik vond het gek, ja. En verder? Dat je zelf moeten zien. Het eerste wat je deed. Ik zette thee. Je trok rupe handschoenen aan. En een schort. Je deed een mondkapje voor. Je leek wel een marsmannetje. En toen, ja... Toen zette je thee. Het waren de instructies. Angst kan je ruiken. Weet je dat? Honden ruiken het. Ik rook het ook. Ik haatte je. Vanaf het begin... Moest je me dat zo nodig komen vertellen? Bespaar je de moeite, dat wist ik al. Ben je uitgepraat? Nog niet. Ik wel. Je draait je om en loopt naar de keuken. Je gooit de scherven van het koffiekopje in de vuilnisbak. Je pakt een spons... Jij ja haatte mij, waar of niet, nachtegaal? Hij staat bij het aanrecht. Wat ik vooral haatte, was je godvergeten arrogantie. Oh natuurlijk. Iedereen die doodgaat, moet zijn plaats weten. Je gaat terug naar de kamer. Daar zit hij. Zijn voeten op het glazen tafeltje. Alles zit onder de koffie. Het wordt een hopeloze kliederboel. Dat moet je er niet mee. Zonde. Jij was de eerste verpleegster over de vloer. Hij steekt een sigaret op. Jij was het begin van het einde. Was het mijn schuld dat jij ziek werd? Was het mijn soms? Geef geen antwoord. Geef antwoord, nachtegaal, Was het mijn schuld? Het was mijn schuld. Ja, toch? Je boent de tafel die alleen maar viezer wordt. Normale mensen krijgen geen aids. Normale, fatsoenlijke, oplettende mensen hoeven niet zo nodig met Jan en Alleman te neuken. En als ze dat dan werkelijk niet kunnen laten, dan gebruiken ze normale, fatsoenlijke condooms. Ja, toch? Homo's zijn nou eenmaal onnatuurlijk. Te veel seks is sowieso onnatuurlijk en ongezond. Dat blijkt nu maar weer. Eigen schuld, dikke b, -b, b bult Ja, toch? Dat heb ik allemaal nooit gezegd. Je hebt het gedacht. Je hebt het allemaal gedacht. Geef het maar toe, nachtegaal. Je zegt niets. Hmm. je zegt niets. Wat wil je dat ik zeg? Drie jaar geleden is Leo gestorven. Anderhalf jaar voordat ik ziek werd. Natuurlijk hebben we ons vaak afgevraagd of ik besmet was. Ik wilde het niet weten. Ik moest voor ons tweeën de kracht hebben om door te gaan. Je wilt niet luisteren. Soms wilde ik net zo ziek worden als hij. Dan wilde ik helemaal niet meer voorzichtig zijn. Ik wilde met hem mee. Ik wilde voelen wat hij voelde. Ik wilde zijn wat hij was. Maar je luistert. Twee maanden na zijn dood liet ik me testen. Je ziet hoe hij opstaat en na het raam loopt. Toen ik de uitslag gehoord had, ben ik in het park op een bankje gaan zitten. Ik keek naar de einde. Hoe hij naar buiten kijkt. De zon schitterde in het water. Ik dacht niets. Helemaal niets. Een meisje er heen en weer op een fietsje. Ze viel. Ze schaafde haar knieën aan het grind. Ze huilde, hartverscheurend. Ik had haar kunnen troosten. Ik deed niets. Ik zat daar maar. Ken je dat? Het leven is een film geworden. Je maakt er geen deel van uit... Ik was de toeschouwer. En ik probeerde dat zo lang mogelijk te laten duren. Het stelde me gerust. Ik voelde niets. Dat was prettig. Hoe een as van zijn sigaret valt. God ja, dat was prettig. Hoe hij met zijn ogen een asbak zoekt... Hoe hij de peuk uitlucht. In het lege koffiekopje. Natuurlijk hield ik dat niet vol. Ik werd razend. Razend en wanhopig. Mijn leven was niet zo bedoeld. Snap je? Als ik ooit al een moment had gedacht dat ik ook dood wilde... dan wist ik nu zeker dat dat niet zo was. Hoe hij weer gaat zitten... Ik werd wat ik nooit geweest was. Een straatvechter. Ik zocht de zelfkant. De rand van de afgrond. Ik daagde de wereld uit. Ik bedreef de liefde op alle hoeken van de straten. Ik was mooi, weet je. Toen was ik nog mooi. Waar ik mijn gulp openmaakte, gingen mannen door de knieën. Als het gebeurd was, draaide ik me om en liep weg... zonder ze zelfs nog maar aan te kijken. Ik hoef het allemaal niet te horen. Heb ik je geschokt? Ach, nachtegaal. Ik heb nu eenmaal altijd meer sympathie gevoeld voor de krekel. Jij hoort tot de orde van de vlijtige mieren. Dat een ander gevaar liep, kwam niet bij je op? <laughs> jij blijft een trut, weet je dat? Dus dat is het enige waar jij aan kan denken... hoe giftig ik was, hoe besmettelijk... Maak je geen zorgen, dat wist ik maar al te goed. Ik heb me altijd netjes aan de regels gehouden. Zo ziek was ik nu ook weer niet. Maar toevallig wilde ik ook nog wat. Ik wilde leven, gek hè? Ik wilde het leven leven zolang het nog kon. Ik wilde hebben wat me toekwam. En ik wilde vooral, vooral, vooral niet aan Leo denken. En? Hielp het? Soms. Ik had mijn werk, de krant. Ik werkte harder dan ooit. Dag, dan merk je het. Dat je minder ziet. Dat lijkt alsof je blind wordt. Het begint aan één oog. Het beeld wordt wazig, flikkerig. Dat je dat eerst niet doorhebt. Het gevoel dat je niet scherp kan stellen. Dat je denkt. Ik ben aan een bril toe. Dat de lens beslagen is. Uh, Cytomegalo-virus. Ik niet verwacht dat het zo zou beginnen. Ik was, ik was niet voorbereid. Ik wist niet dat ik meteen naar de dokter had moeten gaan. Toen ik werd opgenomen in het ziekenhuis was het bijna te laat. Ik werd behandeld. Na een dag of tien mocht ik naar huis. Ik weet het. Maart 1993. Je weet wat er gebeurde, maar weet je wat het is? Als je geen krant meer kan lezen, geen artikel meer kan schrijven. Als je je glas niet meer kan pakken. Je boterhammen niet kan smeren. Als je struikelt. Over je eigen stoel. Had jij daar enig idee van? Als je binnenstapte met je tas vol spullen onder je arm? Hoe is het vandaag, Ronald? Wat dacht je? Wat denk jij eigenlijk? Jij met je uitverkoren ziekte. Dacht je dat je de enige was? Mensen worden ziek, weet je. Ze krijgen een mes Of een hersenbloeding. Of een hartinfarct. En dan hebben ze hulp nodig. Ja, toevallig was je de eerste cliënt met aids. Misschien had ik geen idee... Misschien wist ik niet hoe gruwelijk het was of nog zou worden. Dat gaf je niet het recht om mij te minachten. Ik minachtte je niet. Je deed alsof ik niet bestond. Ik had mensen genoeg die mij wilden helpen. De buurman bracht de boodschappen mee. Mijn zusters kwamen voor me koken. Lydia op maandag, Jeannette op vrijdag. Eens in de week kwam mijn moeder om het huis schoon te maken. Ik had vrienden die me kenden. Die ik niets hoefde uit te leggen. Ik wilde geen vreemden. Ik kon nog veel zelf. Alleen dat verdomde infuus... Een half uur per dag. Twee keer een half uur. Als ik binnenkwam was iedereen stil. Je moeder geneerde zich omdat jij niet tegen me wilde praten. Waar moest ik beginnen? Bij Adam en Eva? Postbus 51? Mijn hemel. De halve wereld heeft aids en jij had voor het gemak besloten dat het mijn eigen schuld was. Je had baat bij het medicijn. De infectie verdween. ja. Ik werd niet helemaal blind, dus ik mocht van geluk spreken. Als ik niet te moe was, lukte het me bijna om een normaal leven te leiden. Met hulp van een dictafoon en collega's probeerde ik zelfs weer te werken. Helaas verdroeg ik de AZT die ik kreeg niet langer. De dosering moest omlaag. Ik kreeg verlammingsverschijnselen. Prikkelende handen en voeten. Op een nacht viel ik toen ik naar de wc wou. Mijn benen wilden niet meer kostte me de grootste moeite om weer in bed te komen. Ik werd opgenomen voor een bloedtransfusie. Jij regelde een sleep van voorzieningen. Uh, het ziekenhuisbed dat in de huiskamer werd gezet. Uh, de krukken. De stoel met de po. Mappen vol instructies. En goeie raad, je begon over een rolstoel. Je was beledigd, kwaad. Toen Leo stierf, had ik me één ding voorgenomen. Als het mij ooit overkomt, ga ik niet in een rolstoel. Nooit. Maak er nog liever een eind aan. Ik wilde je alleen maar helpen. Ja, dat was jouw kik. Jij zou de perfecte verpleegster zijn. Dat was de glansrol die je voor jezelf had bedacht. Met mij als figurant. Jij wist wel hoe het moest. Jij wist hoe je moest leven en hoe ik moest sterven. Jij had zoveel ideeën. spijt me. Het spijt me werkelijk dat ik niet in je wereldbeeld past. Jij zat in je bed als de Sja van Perzië. Is het geen tijd voor mijn juderans? Afstandsbediening voor de tv, voor de video, voor de cd-speler. Ik wil die gestreepte pyjama niet. Ik wil die blauwe zijde. Het liefst had je ook nog een afstandsbediening voor de mensen om je heen. Je zussen, je moeder, je vrienden. Heeft Edwin nog gebeld? Heeft Peter nog gebeld? Iedereen liet je voor je rennen. Staan mijn sloffen klaar onder het bed? Ze deden het maar al te graag. Altijd was er wat. Staan mijn sloffen klaar onder het bed? Heeft Edwin nog gebeld of Peter? Waar is mijn scheerapparaat? Ik wil die gestreepte pyjama niet. Ik wil de blauwe zijde. Is het geen tijd voor mijn jus Lees me de krant voor de rouwadvertenties. Ken ik er iemand van? De wetenschapsbijlagen. Staat er niks in over een nieuw medicijn? Waarom liggen mijn sigaretten niet op het nachtkastje? Topper op je lijst was of je sigaretten wel op het nachtkastje lagen. Nooit eens dank je wel. Of hoe gaat het eigenlijk met jou? Geen wonder dat ze geen van allen hebben volgehouden. Jij wel? Ik wel, ja. Jij had je verantwoordelijkheidsgevoel en je plichtbesef en je hoge, hoge normen over professionaliteit... die je tartte tot het uiterste... Maar jij hield vol. Tot die ochtend. Was het begin september. Ik kwam toen al een maand of drie. Elke ochtend. Stipt. Om negen uur. De sleutel en het slot... De deur die opengaat. Je opgewekte beroepsglimlach, hoorbaar in je stem. Hoe is het vandaag, Ronald? Het is niet goed. Het is slecht, zuster. Slecht. Ik ga dood, weet je wel. Maak het niet moeilijker dan het is, Ronald. Wist jij veel? Wist jij wat ik wist? Dat ik mijn bed volgescheten had. Dat ik al drie uur in mijn eigen stront lag... Dat ik de kracht niet had om op te staan en mijn eigen reet te wassen. Dat ik niet anders kon dan je grommend als een schurftige hond op een afstand houden. Weet jij van de schaamte? Het is de barmhartigheid van het menselijk geheugen dat niemand zich hoeft te herinneren hoe zijn moeder zijn laatste poepluier verschoonde. Niemand. Behalve ik. Je zette een raam open. Het stinkt hier. Ja, het stinkt hier. Ik lig hier in mijn eigen vuil te wachten tot op mevrouw belief me schoon te maken. Je sloeg de deken open. Je herstelde je binnen een seconde. Het efficiënt heen en weer gestap van je voeten. Ik hoorde water in een emmer lopen. Ik hoorde de krasdeur opengaan. Je ligt de bedden goed klaar. Kun je niet een beetje opschieten? Je zocht een schone pyjama. Welke wil je? Die blauwe zijde of die met de strepen? Het kan me niet schelen. Het kan me geen flikker schelen. Geen reet, hoor je? Je trok handzone aan. Zonde. Je zei... Van al je diploma's. Zonde van al je diploma's. Als je, je het werk, werk moet doen van een, van een putje schepper. Even was het stil... Geen efficiënte voetstappen meer Geen geritsel van de verpakking van de hand Schoenen Toen zette je met een klap de emmer neer En liep de kamer uit Ik pakte mijn jas Ik schreeuwde Help me zuster, help me Alsjeblieft, ik smeekte Ik kronkel, ik huilde Het snot liep uit mijn neus Ik wilde weggaan Maar je kwam terug Je pakte de emmer en waste me Heel voorzichtig draaide je me op en zij. Je rolde de vuile lakens in elkaar, je legde nieuwe neer. Je waste mijn benen. Mijn rug. Mijn billen. Het water was warm. Lekker warm. Je snoop mijn neus. Ik rook zeep. Ik wilde huilen. Ik deed het niet je rolde hem op mijn andere zij vuile lakens weg schooner ervoor in de plaats je was hem weer ik had niet gedacht dat ik ooit nog schoon zou worden maar ik werd schoon hij staat op en loopt door de kamer Hij pakt een flesje van de schoorsteen. En schroeft de top eraf. Lekkere parfum. Duur zeker. Hij spuit een wolkje de kamer in. Weet je wat zo gek is nachtegaal? Vanaf dat moment begon ik me aan je te hechten. Daar heb ik anders nooit wat van gemerkt. <laughs> ik keek er maar uit dat je kwam. Die afgemeten stappen. De stem. En die handen die me wasten. De diarree duurde weken. Ik werd elke dag zwakker. kon niets meer zelf. Ik dacht dat je dood zou gaan. Ze dachten allemaal dat ik dood zou gaan. Iedereen kwam hier opdagen is je dat wel eens opgevallen? Iedereen verdrinkt zich om de laatste adem. Ik werd geen moment alleen gelaten. Dag en nacht zat er iemand aan mijn bed. En allemaal wilden ze praten over afscheid nemen en accepteren en vredig sterven. Ik wilde helemaal niet vredig sterven. Ik wilde helemaal niet sterven. En het laatste wat ik wilde, was erover praten. Jij praatte nooit met me. Ik kwam in die tijd drie keer per dag, maar praten deed je niet. Hoe is het vandaag, Ronald? Maar ik hoefde geen antwoord te geven. Als ik al antwoord gaf, luisterde je niet. Voor jou was het eenvoudig. Diagnose, aids, en dan is het nog een kwestie van... kussens opschudden en billen wassen, dacht jij... Eén keer waste jij mijn ballen. Ik kreeg een stijve. Ik kon niet zien of je bloosde. Bloosde je? Ja, ja, ik bloosde. Ja, als dat is wat je weten wil. Donder toch op, man. Donder toch alsjeblieft op. Je maakt je gezicht nat met je handen. Je wilt niet huilen. Het koude water doet je goed. Je droogt je af met een theedoek. Je wacht lang. Tot je weer rustig bent. Tot je denkt dat hij nu wel weg zal zijn... Je loopt terug naar de kamer. Hij is niet weg. Hij staat bij de boekenkast. En bladert in een fotoboek. Iedereen dacht dat ik dood zou gaan... en jij ging op vakantie. Groot gelijk... Je kunt niet om ieder wissen wasje je plannen veranderen. Blijf van mijn spullen af. Herfstvakantie 1993. Met Dick in de Ardennen. Vijf dagen slecht weer. Toch lol gehad. Lange wandelingen in de mist. Blijf af, zeg ik je. Verdwaald in de stromende regen. Uren gelopen langs een wilde beek. Uiteindelijk toch overgestoken. Alles nat. Dick giet het water uit zijn laarzen. Is dat Dick? Mooie jongen. Goed lijf. Hoort niet bij de risicogroep, zie je zo. Ik vind je walgelijk. Hoewel, dat soort dingen weet je nooit zeker. Weer warm worden bij de open haard. Ik in mijn slaapzak op de bank. Handdoek om mijn natte haar. Dick maakt knakworstjes in het mini-keukentje. Veel in bed gelegen. Veel gevreeën. Veel gelezen. <laughs> het ziet er knus uit. En veel ruzie gemaakt. Waarom zeg je dat? Ruzie? Dat wou je niet zeggen. Nachtegaal, toch? Hij heeft daar niks mee te maken. Toch niet zoveel lol gehad? De vakantie was bedoeld om ons weer samen te brengen. Dick had het geregeld. Hij verwachtte er veel van. Maar? Ik hoefde eigenlijk niet op vakantie. Ik was er niet voor in de stemming. Als ik naar Dick keek, hoe sterk hij was en hoe gezond... dan vond ik dat... ik weet niet... Oneerlijk. Dat vind ik nou mooi van je. Dat je toch nog wel eens aan me dacht. Maar ik wilde het niet. Ik wilde niet aan je denken. Kon ik het helpen dat jij doodging? Maar steeds zag ik je voor me, zoals je daar lag. De gedachte dat alles voorbij zou zijn als ik terugkwam. Dat ik je in de steek had gelaten. De vakantie werd dus een ramp. Ik keek ernaar uit dat je terugkwam. Toen ik terugkwam, was je helemaal niet dood. Je was opgeknapt De darminfectie was voorbij en je herstelde je snel Ik dacht dat je daar blij om zou zijn Ik weet niet of ik blij was Misschien wel Vast wel Maar vooral was ik kwaad op je, ik was woedend Ik had je vakantie verpest En nu verdomde ik het om dood te gaan Ja Sorry Hij blijft verder in het korte boek Kerstmis. Bij Dik's moeder. Alle broers en zussen bij de kerstboom. Ze heeft haar kinderen graag om zich heen. Het was de laatste kerst met Dik. Het was mijn laatste kerst. Ik had geen dienst en ik had een paar dagen extra vrijgenomen. Jij ging in die tijd naar je zuster. We deden of ik helemaal niet ziek was. Iedereen deed dat. Ik kon lopen met een stok... We zijn naar de nachtmis geweest. Met mijn neefje, Tjerd, van vier. Kerst in de schoot van mijn familie. Wie had dat kunnen denken? Leo en ik gingen altijd naar de wintersport. Niets waar die zo'n hekel aan had als aan dat verplichte gedoe. Ik vond het leuk. Ik had het niet verwacht, maar ik vond het leuk. Ik had een kaars voor Tjerd gekocht. Een sneeuwman. Hij was er blij mee. Bij het kerstdiner mocht hij hem branden. Langzaam zakte de sneeuwman in elkaar. Eerst de hoed, dan de ogen. Ze smolten weg en drupten omlaag. Kijk, zei tjeert. de sneeuwman huilt omdat hij doodgaat. Huil jij ook, oom Ronald, omdat je doodgaat? Ik nam hem op schoot, ik zei, jawel, soms moet ik daarom huilen. Ik ook, zei hij. Toen blies hij gouden vlam uit. En toen hebben we allemaal gelachen. Je weet niet wat je moet zeggen. Hij slaat de bladzijde op. <tie> Het zijn er niet veel meer. Dik aan de champagne op oudjaar. Dik op het ijs in de nieuwe trui die ik voor hem gebreid heb. Dik op zijn hurken voor de eerste krokussen. Hm. Ah. Hou het op. Niets meer. Lege bladzijde. In het voorjaar ging het uit. Dat heb je niet verteld? Vertelden wij elkaar ooit iets? Natuurlijk niet. Een beetje verpleegster houdt haar privéleven strikt... gescheiden van haar werk. Kellig in het ziekenhuis. Je had hersenvliesontsteking. De artsen verwachten dat je het niet zou halen. Ik... Ik wilde je niet in de steek laten. Dit keer niet. Ik wilde je bezoeken. En Dick vond dat belachelijk. Niet professioneel. Zoveelste ruzies. Hij begreep het gewoon niet. En ik had geen zin om het steeds weer uit te leggen. Het was me al zo duidelijk geworden hoe verschillend we waren... Hij legde de sleutel op de tafel en smeet de deur achter zich dicht. Arme nachtegaal. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben. De papieren van het dossier zijn opgedroogd. Je raapt ze bij elkaar en legt ze op een stapel. Ik meen het. Je moet eenzaam zijn geweest. Dat was ik ook. Een bobbelige stapel vol bruine vlekken. Dat was mijn derde opname en ik ging weer niet dood. Ze kregen me er niet makkelijk onder. Dit keer was ik blij voor je. Dat je opknapte. Ik was echt blij. Ik kwam weer thuis. De eerste keer dat ik weer kwam vroeg je me om een rolstoel te bestellen. Nou, zo zie je niets veranderlijker dan de mens. Je was er blij mee. Je was er trots op. Je wilde dat ik je meenam uit rijden. Ik wist dat het mijn laatste lente zou zijn. We reden naar het park. Ik zet je op een plekje uit de wind in de zon. Ik zag kleuren... Vage vlekken, ik... zag een zee van geel Het waren narcissen Ik plukte ze voor je Ineens moest ik ontzettend huilen Ik probeerde je te kalmeren Maar je huilde ook Je gooit het dossier op de grond Je gaat aan tafel zitten je wilt dat hij weggaat. Je weet dat dat nu niet meer kan. Dat je nu door moet. Nachtegaal. Wat was het eerste? Het eerste was dat ik van je ging houden. Ja. Dat was stom van je. Je was zo vrolijk. Je maakte allerlei plannen. Je hoopte dat je nog een lange reis zou kunnen maken. Naar India, weet je nog? Dat was je liefste wens. <laughs> En dan zou jij meegaan om mijn medicijnen te dragen. Zaterdag keek je de woonkant na. Je wilde verhuizen. Je wilde een groot huis buiten de stad. Een villa. Als ik dan toch dood moest, dan wilde ik sterven als een koning. Over doodgaan had je het nooit. Je was vol levenslust. Ik bewonderde je. Je was jaloers op me. Het leek of je ineens wist hoe je moest leven. Beter dan wij. Beter dan ik. Goh. Je zou bijna wensen dat je zelf aids had. Nee, Sorry. Laat maar. Je leek gelukkig. Ik vroeg me af of je wel wist hoe ziek je was. Tuurlijk wist ik dat. Je had dag en nacht hulp. Snachts een verpleegster. Overdag iemand van de gezinszorg. Je familie kwam vaak. Je was aardig tegen ze. Je was aardig tegen iedereen. Behalve tegen iemand mij. Iemand moest de klappen opvangen. Jij had de sterkste schouders. Ja, tuurlijk. Ik had mijn professionaliteit. Die ik zo fantastisch vond. Zeer vereerd. Natuurlijk was ik aardig tegen iedereen. Ze hadden verdriet, vergoten tranen aan mijn bed. Ik moest het ze gemakkelijk maken. Ja toch? Je, je moet een beetje een leuke zieke zijn. Jij vergroot geen tranen. Jij maakte het mij gemakkelijk. Jij regelde en, en, en organiseerde. Strakke schema's, voorschriften om je aan te houden. Wie te druk was of te lang bleef, zette je buiten de deur. Ja, en daar was jij dan kwaad over? Over alles maakte je ruzie. Ik vond het prettig om ruzie met je te maken. Het luchtte me op. Het gaf me het gevoel dat ik zelf nog wat te zeggen had. Maar in feite. In feite was ik je dankbaar. Ik had geen energie meer voor moeilijkheden met mijn familie of mijn vrienden. Ik wilde dat ze me loslieten. Ooit had je een mus. Ooit had ik een mus. De kat had hem te pakken gehad. Het beestje leefde nog. Maar het was niet veel meer. Het ging heel stil op zijn rug liggen. Zijn pootjes in de lucht. En jij, stommeling... Jij wilde het redden. Ik nam het in mijn handen. En probeerde weg te vliegen. Ik deed het in een doosje. Ik nam het mee naar mijn slaapkamer. Hij piepte en fladderde de hele nacht. Ik nam het voorzichtig vast om het te kalmeren. Maar dat, dat maakte het alleen nog maar erger. De volgende morgen liep ik de kamer uit. Even maar. Toen ik twee minuten later terugkwam, was hij dood. Twee minuten. Net genoeg om ertussen uit te knijpen. Het arme beest. Snap je? Snap je? Geef me een sigaret. Je ook niet eens? Geef me een sigaret, zeg ik je. Zoals je wilt. Geef je een sigaret? <tie> Hij steekt er zelf ook in op. Je kan je niet voorstellen dat er een dag zal komen dat je dat hoesten niet meer zal horen. En ik had een hoop te regelen: de begrafenis. Dat was een goed idee, vond je niet? Om iedereen te vragen narcissen mee te nemen. Ik deed het voor jou. Hartelijk dank. Ik moest beslissen wat er met mijn spullen zou gebeuren. Wie de cd's kreeg, de boeken, de schilderijen. Als je geen kinderen hebt, moet je over alles nadenken. Mijn neefje Tjeerd kreeg de wereldbol met het lampje. Hij heeft de sneeuwman op je graf gezet. Hm, ik heb mijn vader geschreven. We hadden elkaar al zeker zes jaar niet gezien. Pa, schreef ik. Het is bijna afgelopen. Misschien kunnen we elkaar nog eens de hand schudden voor het te laat is. Hij heeft niet gereageerd. Wist ik wel, maar toch. Hij heeft gebeld. Hmm. Eergisteren. Naar het kantoor. Toen het niet meer hoefde. Rare man. En... Ik moest gesprekken voeren met de huisarts, formulieren invullen, een verklaring tekenen. Ze wilde me wel helpen, maar dan helemaal volgens de regels kwam een tweede arts op bezoek. Dat stelde mij gerust. Te weten dat het in orde was. Ik wil niet meer naar je luisteren. Je moet. Jij hebt nooit naar mij geluisterd. En Nu moet je. Ik wilde dat het afgelopen was. Ik verlangde ernaar. Mijn god. Wat verlangde ik daarnaar? Jij wilde van mij af. Ik wist er niks van. Niemand wist er iets van. Sommige dingen moet je nu eenmaal alleen doen. De dood, nachtegaal... is een man met bloemen op zijn hoed. Ik had besloten vriendschap met hem te sluiten. De ochtend van de 6e mei. Ik had een zware nacht gehad. Ik had nauwelijks geslapen. Ik had gewacht tot jij er was. Je gaf me mijn medicijnen. Je liep de kamer uit om de post te halen. Toen je weg was, beelde ik de huisarts. Ik kwam binnen en ik zei... Uh... Er is een kaart voor je uit Engeland. Je glimlachte. Ik wilde hem aan je geven, je nam hem niet aan en je zei... Nachtegaal, ik wil dit niet meer. Ik hoef niet meer. Je fluisterde. Ik kon je bijna niet verstaan. Ik heb de huisarts gebeld. Ze komt om half twaalf. Ik zou willen dat je bij me blijft. Ik heb je geen antwoord gegeven. Ik heb je bed verschoond. Ik heb je gewassen. Ik heb de bloemen vervest en de kaart van David op je nachtkastje gezet. Ik heb de sigaret in mijn tas gestoken, zonder dat ik het wist. Ik heb mijn schort gepakt, de doos met handschoenen, de injectiespuiten. Ik heb bij je gezeten en je hand vastgehouden. Geluisterd naar je ademhaling, die ophield. En dan toch weer begon. Telkens weer. Ik heb de deur open gedaan voor de dokter. Ik ben naar je bed gelopen. Ik heb je gekust op je voorhoofd. Ik heb gezegd. Ik ga nu, Ronald. Je zei. Dag. Dag, nachtegaal. Nachtegaal. Toen ben ik weggegaan. Je ging naar het park. Ik heb op mijn bank gezeten en gedacht. Nu zit de dokter naast zijn bed. Heel lang en heel stil. Nu vraagt ze of Ronald het zeker weet. Nu knikt Ronald. Nu pakt ze haar spullen. Nu geeft ze hem de injectie. Voorzichtig trekt ze de naald uit zijn arm. En nu wacht ze tot de ademhaling stopt. Je voelt je mislukt, hè? Nachtegaal. Jij zou de perfecte verpleegster zijn. Florence Nightingale. Maar toen het erop aankwam... liet je mij in de steek? Dat is gemeen. Je mocht het me niet vragen. Dat niet. Ik kon het niet. Ik zou het nooit kunnen. Als jij je ooit één moment zou hebben afgevraagd wie ik was... dan zou je dat weten. Je wou me dood hebben, maar je wou het niet doen. Je wou je handen niet vuil maken. Ineens waren je handschoenen niet meer afdoende. Ja, nachtegaal. De besmetting is vieser dan je denkt. Dat armzalige spatje hif waarvan je lijf. Drie liter chloor en een mondkapje. Maar de hele rest dat dat onder je huid kruipt. Wat je met geen tien schorten buiten de deur houdt. Dat het leven niet in hoogglans is uitgevoerd. Dat je je hoe dan ook bevuilt. Dat je deelnemer bent. Medeplichtig. Ik vond jou laf. Laf. En hypocriet. Dat je je hoofd op je armen legt en wanhopig gaat. dat je zegt ik kon het niet ik kon het gewoon niet ik kon het niet ik kon het gewoon niet dat hij naar je toe komt dat hij onhandig je huis streelt. dat weet ik toch en weet je doodgaan moet je toch zelf doen om van me dat ik dat even vergeten was. Zelfs die mus wist het. Zeg. Ik ga nu. Even goed. Bedankt voor alles. En hou die sigaretten maar. Ach, ze smaken mij toch niet meer. Dat je opkijkt... Dat je nog iets wil zeggen. En dat je dan ineens verdwenen is. Dat je daar zit. In je leegkamer. Dat je kijkt naar de koffievlekken in het kleed. Naar de as op de vloer. Naar de papieren van het dossier die overal in het rond liggen. Dat je hardop zegt... Dag Ronald... Dag. nachtegaal. De nachtegaaltje, fluiten. En nu hoorden Leni Brederveld en Peter Paul Muller... in het hoorspel uh, Dossier Ronald Ackerman Geschreven door Suzanne van Loohuizen En geregisseerd door Ruurt van Wijk. En met dank aan de NCV.